Ik kom even iets dichter bij jullie staan. Ik kijk even rechts naar meneer Joost. Is het geregeld meneer Joost? Uh, de stick van het toneelstukje is over 10 minuten. Dus uh, ik lees zijn deel wel voor anders. Oké, okay. wat is er aan de hand? Wij missen nog een leerling die toch een uh, redelijk belangrijke rol heeft in een toneelstuk. En, uh, wij weten nu dat over ongeveer 5 à 10 minuten dat zoneel stukje plaatsvindt, dus mogelijk is die er niet bij. Maar goed, we doen nog een uh, ultieme poging om ouders te bereiken en te kijken of ze onderweg zijn. Dat neemt niet weg dat ik hier nu sta, omdat ik uh, de avond wil aftrappen. En dat begint met jullie van harte welkom heten. Op deze avond speciaal voor onze leerlingen die uh, in groep 8 zitten en de school gaan verlaten. Hé, hey, wat een heerlijke stilte. Keihard hebben ze ervoor gewerkt. En het is vreselijk spannend voor ze. Ze hebben het vanmiddag al een keer mogen doen voor alle leerlingen van school. En het was echt een heel groot succes. Daarvoor hebben wij ze al heel veel complimenten gegeven. Het was leuk, het was afwisselend. En ze hebben echt enorm hun best gedaan. En ik denk om ze een hart onder de riem te steken, ik denk dat het goed is als we ze zo meteen een applausje gaan geven. Maar voordat we dat applaus gaan geven, wil ik eigenlijk dat applaus een beetje onderverdelen. Ik wil eigenlijk eerst een applaus van alle opa's en oma's. We hebben dus opa's en oma's in de zaal. Heel fijn. Dan wil ik graag een applaus... ...van alle ouders. Ik hoor dat er meer ouders zijn, of de ouders zijn wat enthousiaster. Maar ik ken een groep die dit ver kan overtreffen. Ik wil graag een applaus van alle broertjes en zusjes. Helemaal goed, dankjewel. Goed, zoals ik al vertelde, ze hebben er hard voor gewerkt. Het is een, gevarieerde, een gevarieerd aanbod geworden. We hebben toneel, we hebben playback, we hebben zang, we hebben dans. We hebben uh, uh, uh, persoonlijke verhalen die verteld worden. Dus het is heel erg afwisselend. En ik ga niet heel veel langer wachten. En dan pak ik even mijn papiertje. Oh nee, daar heb ik geen papiertje voor nodig. Ik weet namelijk wat er gaat gebeuren. Wij trappen af met kunstjes. Er zijn een aantal leerlingen die geoefend hebben bij sport of zelf al heel erg sportief zijn en uh, uh, heel handig zijn op een trampoline. En die zullen hier zo meteen allerlei kunsten gaan vertonen voor jullie. Ik wil een hartelijk applaus. De muziek kan aan en de show kan starten.